En dat heeft succes, want Nike wil vanmiddag al met de milieuactivisten praten. We zijn het eens wat dit betreft en, en laten we nu samen op een tafel gaan zitten... om te kijken wat we kunnen doen. Eerder deze week werd door Greenpeace ook al actie gevoerd bij Adidas in Duitsland. Of Adidas ook stappen neemt vanwege de kritiek is onduidelijk. De marechaussee heeft drie mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de smokkel van cocaïne via tropische vissen. De drie zijn gearresteerd naar aanleiding van de vondst van een grote partij in oktober. De marechaussee onderschepte toen vloeibare cocaïne. Die vissen zwemmen niet in cocaïne. Aan de zakken waar de vissen in zaten zaten andere zakken gehecht. Dat leek op water, maar dat bleek dus cocaïne vloeibare vorm te zijn. Dat zien we wel vaker op Schiphol. Ze proberen hun drugs natuurlijk zo goed mogelijk te verstoppen, zodat wij dat niet vinden. En in dit geval uh, spreken we dan over 97 liter pure cocaïne. De plastic zakken kwamen uit Colombia. De cocaïne had een straatwaarde van 9 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Minnesota gaan de overheidsdiensten na twee weken weer open. De democratische gouverneur Dayton is het na moeizame onderhandelingen met de Republikeinen... eens geworden over aanpak van het begrotingstekort. Omdat overeenstemming lang uitbleef, werden overheidsdiensten en parken gesloten. De meeste van de 32.000 ambtenaren zaten noodgedwongen thuis. En de sluiting kostte de overheid nog eens miljoenen dollars. De democraten in Minnesota hebben nu ingestemd met grote bezuinigingen en hebben hun eis voor belastingverhoging laten vallen. Datzelfde probleem doet zich voor op landelijk niveau, in Washington. Ook daar dreigt een sluiting van de overheidsdiensten... als er geen akkoord bereikt wordt tussen democraten en republikeinen over de staatsschuld. Slopers zijn begonnen met het afbreken van de schoorsteen in Rotterdam... die gisteren knakte door de harde wind. Eerst werd het stuk aan de bovenkant gesloopt, verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is, het is er al het eerste stuk. Het ligt hier op de grond, op het industrieterrein. Een stuk van vijf meter wat er afgezaagd is door een sloper in een bakje. Een bakje dat daar hing aan een hoge kraan. Een andere kraan had het bovenste stukje vast, heeft het naar beneden getakeld. En de verwachting is dat het werk aan die schoorsteen aan de Keilerweg nog uren gaat duren. De omgeving is afgezet. De schoorsteen van zo'n 70 meter staat op een industrieterrein dat voor het grootste deel niet meer wordt gebruikt. Dan het weer nog in het Noordoosten bewolkt en af en toe regen. Vanuit het Zuidwesten klaart het op en vanmiddag wisselen bewolkt en zon wordt 19 tot 21 graden. Morgen begint zonnig, maar smiddags is er kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie met op de A13 Den Haag richting Rotterdam... een langzaam rijdend verkeer tussen Delft en afrit Berkel en Rijs, 4 kilometer lang... En op de a 29 Bergen Begen-op-Zoom richting Rotterdam... daar is een spoedreparatie aan de gang van de weg. Tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht... staat een file van 7 kilometer daardoor. Er zijn drie rijstroken dicht. U kunt het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Want op de N217 Spijkenissen richting Dordrecht... staat 3 kilometer voor de Keeltunnel.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 Aero. Goedemorgen, Nederland, Karel Johan de Zwart. Nabestaande slachtoffers Hercules Ramp willen heropening van het onderzoek naar het vliegtuigongeluk. Hoe je te gedragen op kantoor, tips uit Wassenaar en Laren. In de toekomst moet de brandweer veel efficiënter gaan werken. Maar fouten zullen altijd gemaakt worden. Kijk, wij, wij hebben een bedrijf waarvan wordt verwacht dat we op alle incidenten een antwoord hebben. En dan mogen we ook geen fouten maken en we moeten overal een tien halen. Nou, vergeet het maar. En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. nabestaanden van de slachtoffers van de Hercules-ramp willen heropening van het onderzoek naar de oorzaak van dat vliegtuigongeluk. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat het vrachtoestel op vliegbasis Eindhoven neerstortte. De ramp op 15 juli 1996 kostte 34 inzittenden het leven. Jan-Willem Koelman, advocaat van de stichting nabestaande Hercules-ramp 1996. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dat onderzoek opnieuw geopend worden? Nou, omdat er um, een aantal zaken uh, opnieuw aan het licht zijn gekomen. Um, Hans Matheus heeft um, daar een boek over uh, geschreven en heel duidelijk aangegeven um, dat er uh, nieuwe stukken zijn. Er is een onderzoek gedaan door uh, meneer Orlings, dat is een luchtvaartdeskundige. En daaruit blijkt eigenlijk dat er fouten zijn gemaakt um, die ertoe leiden dat um, het ministerie van Defensie aansprakelijk is voor het ongeval. Ja, want dat is het grote probleem. Hè? Defensie neemt zijn, uh, uh, geeft niet aan dat ze aansprakelijk zijn geweest. Dat is um, <coughs> voor de nabestaanden op dit moment het uh, grote probleem. Defensie heeft destijds de afwikkeling ter hand genomen en uh, schadevergoeding betaald. Ja. Maar Defensie heeft nooit uh, aangegeven dat ze aansprakelijk zijn voor het ongeval. En dat is voor de nabestaanden... Buitengewoon belangrijk dat uh, die erkenning er gaat komen. En uh, dat boek van die meneer Mattheussen, die we zo meteen gaan spreken, trouwens, uh, ja. gaat u daarbij verder helpen, denkt u? Ik begrijp die vraag niet goed. Nou, meneer Matheusen zegt u heeft een aantal dingen aan het uh, licht gebracht. Nou, wat meneer Mattheussen gedaan heeft, is dat hij een aantal zaken heeft onderzocht die uh, in der tijd door de. Uh, onderzoekers niet uh, naar voren zijn gebracht en ook niet uh, bekeken zijn. Mm -hmm. Mateusen is met de stofkam door het hele dossier gegaan, heeft ook in België allemaal uh, stukken gevonden en opgevraagd bij ja. de Belgische justitie. Uh, en daar komt van alles uit naar voren uh, wat destijds niet bekend was. Ja, Hans Mateusen, u bent ook aan de lijn. U schreef het boek De Vergeten Ramp waar we het nu over hebben eigenlijk. Goedemorgen. Ja, maar aanleiding van nieuwe feiten in uw boek vroeg de stichting al eerder aan de regering om een heropening van het onderzoek. Dat is toen niet gebeurd, hè? Nee, dat klopt. En uh, vervolgens uh, is het uh, voorgelegd aan de onderzoeksraad. Daar hebben wij eind januari vorig jaar een presentatie gehouden en een aantal punten naar voren gebracht met betrekking tot uh, de vluchten, de, de staat van het vliegtuig, de opleiding van de bemanning, de samenstelling van de bemanning en het feit dat ze onterecht een doorstart uh, hebben gemaakt. En op basis daarvan uh, hadden de nabestaanden gehoopt dat de onderzoeksraad het doel nog eens onder de zou nemen. Ja, dat verzoek werd toen afgewezen na een uh, oriënterend onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarom wilde die onderzoeksraad niet verder gaan onderzoeken? Ja, dat is uh, niet helemaal uh, duidelijk geworden. Uh, officieel staat in de verklaring dat zij in het uh, boek geen nieuwe feiten hebben aangetroffen. Nou, dat bestrijdt uh, ik in ieder geval de nabestaand ook en uh, de heer Koeneman, uh, de advocaat, ook. Ja. Uh, ja, vervolgens is de kritiek op de onderzoeksraad dat uh, ja, ik zal het maar even vrij vertalen, niet helemaal serieus naar de zaak uh, is gekeken. Nee, nou het probleem was natuurlijk ook dat de zwarte doos uh, vermist werd. Hè? Ja, dat, uh, dat houdt in dat we nooit zullen weten wat er zich precies in de cockpit uh, heeft afgespeeld. Uh, vanwege bezuinigingen bij de aanschaf van de herklessen. De Duitse luchtmacht heeft er destijds 12 gekocht, is ervoor gekozen om geen zwarte dozen te plaatsen. Want zet u nog even de nieuwe feiten die u dan boven water heeft gehaald op een rijtje? Nou, wat in ieder geval duidelijk is voor is dat de aanvliegroute uh, niet, uh, niet goed is geweest. Uh, de Belgische bemanning heeft uh, aanwijzing van de verkeersleiding zowel centraal nu midden, van de luchtmacht als wel de verkeerstoren Eindhoven uh, niet opgevolgd. Ze hebben een tactische nadering van het vliegveld uitgevoerd en dat is uh, ten strengste verboden met een lading passagiers. Dat is leuk als je een oefenvluchtje maakt met een aantal kratten uh, achterin, maar niet met, uh, niet met mensen. Ze zijn dus niet goed opgeleind, opgeleind geweest voor de landingsbaan. Vervolgens hebben ze een doorstart geïnitieerd, uh, wel naar aanleiding van een zwerm vogels die opvloog, maar dat is niet de oorzaak. De oorzaak is dat zij onterecht, terwijl het vliegtuig, zoals we dat zo mooi noemen, in landingsconfiguratie was, dus wielen naar beneden, flaps out, uh, de maximale snelheid heel ver uh, teruggebracht, uh, hebben ze toch geprobeerd een doorstart te maken, het vliegtuig omhoog te trekken. Nou, daar had het vliegtuig gewoon te weinig vermogen voor. Vervolgens heeft de co die vloog, dat is uit stemherkenning, gebleken een scherpe bocht naar links willen maken, waarschijnlijk om de vogels te ontwijken. En heeft daarbij met uh, de linker vleugeltip uh, het gras naast de landingsbaan geraakt. En als gevolg daarvan zijn ze gekregen. Ja, hoe heeft u eigenlijk al deze feiten boven water gekregen? Ik bedoel, we zeggen net de zwarte doos was er niet. Nee, nou ja, goed. Ik heb uh, het eind over het dagblad waarvoor ik werk... heeft uh, eind uh, jaren negentig uh, op verzoek van de nabestaan een nabestaande Belgische justitiële dossier gekocht. Dat kan in België als een zaak geseponeerd wordt. ja. En vervolgens hebben we nadat de rechtsgang in Nederland achter de rug was... waarbij een aantal militairen van de wetmacht zijn vrijgesproken... is het Nederlands justitiële dossier door de advocaten destijds overhandigd aan de nabestaanden. En die hebben het weer aan mij gegeven. En vervolgens heeft het nog een paar jaar op mijn zolderkamer gelegen... maar ik heb toch altijd wel de dwingende behoefte gehad om een en ander op een rij te zetten. En dan ben ik uiteindelijk aan begonnen en heeft geresulteerd in het boek. En in die dossier ben ik deze zaak allemaal tegengekomen. Ja, meneer Koelman, of Koeleman, waarom wil Defensie die aansprakelijkheid eigenlijk niet nemen? Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat, um, wat kunt u bedenken? Wat zijn de gevolgen dan als we dat zouden doen? Nou, het, het gevolg is dat de nabestaanden um, rust zullen vinden. Um, het gevolg in financiële zin zal uh, er, er eigenlijk niet zijn... omdat Defensie al wel uh, alle schade van iedereen... Betaald heeft, daar zou dan een klein beetje smartengeld nog, nog bij komen voor het laatste stukje. Maar alle overige schade hebben ze eigenlijk na het ongeval netjes betaald. En de redenering van Defensie is uh, dat ze zich als werkgever uh, betrokken voelen bij hun medewerkers en vanuit die zorg uh, de kosten hebben betaald. Maar dat hebben ze uh, met een mooi woord, sans préjudice gedaan. Dat betekent zonder enige erkenning van aansprakelijkheid. En daar daar gaat het de nabestaanden nu juist om. Ja, en waarom doet Defensie daar nou zo moeilijk over? Want wat is het probleem voor, voor Defensie dan? Ja, dat zou je aan het ministerie van Defensie moeten, moeten vragen. Ja, maar u heeft daar natuurlijk wel gedachten ja. over. Ja, ik heb daar zeker uh, gedachten over. Mijn, mijn ervaring is dat uh, de overheid, en, uh, daar valt het ministerie van Defensie ook uh, onder het altijd lastig vindt om iets te erkennen, uh, Te erkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Ja. Uh, dat zie je in veel uh, zaken uh, waar Defensie bij betrokken is. Ja. Goed, de onderzoeksraad gaat het niet opnieuw onderzoeken. Wat kunt u eigenlijk nog? Welke stappen kunt u nog nemen? Nou, wat, wat, wat wij kunnen doen is um, een procedure aanspannen tegen Defensie. Uh, en um, de rechter vragen om vast te stellen... dat uh, Defensie aansprakelijk is voor het ongeval. Gaan, uh, na de vakantie ga ik met het bestuur... Uh, bij elkaar zitten om te overleggen welke stappen we zullen nemen. Mijn voorkeur heeft in ieder geval om uh, nog een keer een brief naar de minister te sturen... en hem te vragen om, om dat eens samen te bespreken voordat we een dagvaarding uit gaan uh, brengen. Omdat ik denk dat het goed is om toch eerst een keer te overleggen. Ja. Uh, dat heeft de minister uh, eerder afgewezen. Maar uh, mijn suggestie aan het bestuur zal zijn om, om nog een keer zo'n brief te sturen. Dat was ook deze minister van Defensie die dat afwees? meneer hille Ja. Ik heb een brief van meneer Hillen in mei gehad... waarin hij nogmaals aangegeven heeft... dat het zo'n prejudice gebeurd is. Ja. Dat was een kort, een kort briefje. En ik, ik wil hem een kort briefje terugsturen... en zeggen dat we vinden dat die aanspraakheid er is... en dat we daarover willen praten... En dat we anders toch uh, naar de rechter zullen stappen. En dat is eigenlijk wat ik met het bestuur zal uh, bespreken. Ja, en daar zal het waarschijnlijk wel op uitdraaien. Dank u wel, Jan-Willem Koeleman, advocaat van de stichting Nabestaande hercules Ramp 1996. En Hans Mattheeuwse, auteur van het boek De Vergeten Ramp.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 In de strategische studie De Brandweer Overmorgen bewondert de voorzitter van het Veiligheidsberaad Tom de Graaf de moed die de brandweer heeft om een organisatie die al honderden jaren op dezelfde manier werkt om te vormen tot iets wat financieel beheersbaar is en beter kan inspelen op een maatschappij die een steeds groter beroep doet op die brandweer. Nou, ik denk dat dat enerzijds voortkomt natuurlijk uit de individualisering van de samenleving. Daar waar mensen onderling nog wel eens wat oplosten of uh, regelden... zie je dat nu steeds meer een beroep wordt gedaan uh, op de brandweer en de overheidsinstellingen. Kortom, op weg naar een preventiesamenleving waarin de brandweer een stap achteruit kan doen... omdat bedrijven en particulieren worden aangespoord om ervoor te zorgen dat er minder branden uitbreken in Nederland. Na de vuurwerkramp, de Schipholbrand en Moerdijk een lastige boodschap om te verkopen. Waarover ik verder praat met Elie van Strien van de NVBR, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding in Nederland. De NVBR die heeft een aantal jaren geleden een visie ontwikkeld hoe de brandweer er in de toekomst uit zou komen zien. Uh, dat is uh, het project De Brandweer Overmorgen. Dat is een visie waarin we kijken of we niet veel meer kunnen investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen... om te zorgen dat branden niet uitbreken, dus meer brandveiligheid...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 Maar goed, het gaat twee kanten op natuurlijk. Als we die burgers even aan de kant schuiven, heel belangrijk wel. Maar instellingen en bedrijven zijn natuurlijk... zeker vanwege het nieuws van de afgelopen jaren heel erg belangrijk. Dan ja. spelen er twee dingen. Namelijk de eigen verantwoordelijkheid, waar u ook op wil inzetten. Maar toch ook dat toezicht... Nee, maar het, is, het, is, het is inderdaad van twee kanten. Maar uh, wij hebben een bepaald regime van toezicht. En we kunnen erover spreken of dat meer of minder moet. Maar waar wij ervaring uh, in opdoen is dat ook je regelmatig toezicht houden. En wij hebben hier branchegericht toezicht uh, op allerlei uh, branches waar we regelmatig komen. En dan zie je gewoon dat het voortdurend en stelselmatig niet voldoet aan de eisen waar eraan gesteld is. Mm -hmm. En uh, dat, is, uh, dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid van, uh, van bedrijven en instellingen, mensen zelf. Goed. Er is een aanleiding van de Schipholbrand, de brand bij Moerdijk en recent ook nog de brand in het Gijnse Hof. Om een paar voorbeelden te noemen, veel discussie geweest over hoe adequaat brandweer overheid, Maar ook bedrijven hebben opgetreden natuurlijk in, in, in al die gevallen. U kent die discussies heel goed. Ja. Daarvan zeggen uh, uh, sommige mensen van ja, het lijkt wel alsof de brandweer, de overheid en die bedrijven niets leren van het verleden. Ja, daar geeft u wel een punt. Uh, leren van het verleden valt niet mee uh, in zijn algemeenheid. Um, kijk, binnen de brandweer hebben we dat een aantal jaren geleden opgepakt door bij incidenten, uh, incidenten goed te evalueren. En goed te zorgen dat we daar de leerpunten uithalen en ook uh, delen met andere korps, ook waar het niet gebeurd is. En dat is de lerende organisatie. Dat is een systematiek die we langzaam gaan inbrengen. Um, uh, je, je ziet dat, uh, dat, dat dat wordt nu op de agenda gezet. Dat gaat nog niet zoals we willen. Dat moet echt nog een stuk beter. Maar we hebben er aandacht voor. Dat is al belangrijk. Evaluaties worden gemaakt. Evaluaties worden besproken. Alleen hoe kunnen we zorgen dat al die evaluaties ook in alle rust kunnen worden geïmplementeerd. Ik heb een, zelf een, een, een, een vervelend voorbeeld. Wij maken een evaluatie... Van euh, onze eigen evaluatie naar aanleiding van een incident in Moerdijk. Dat is een eigen evaluatie om van te leren. Op een of andere manier wordt die, euh, euh, de, was het een vertrouwelijk rapport. Dat gaat naar buiten. Dat krijgt alle aandacht. En dan gaat het niet meer over het lerendeffect. Maar dan gaat het over hele andere dingen. Dus we moeten heel goed kijken hoe we nou een systeem kunnen maken. Waarop, waardoor we kunnen leren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 En toen was het allemaal prima. Um, uh, kijk, uh, het is gewoon een ingewikkeld bedrijf. Kijk, wij, uh, wij hebben een bedrijf... Uh, dat is, uh, daarvan wordt verwacht dat we op alle incidenten een antwoord hebben. Rond de klok, zeven dagen per week, het hele jaar door... met beroepsmensen die er een vak van hebben gemaakt. Met mensen die een ander hoofdberoep hebben. Vrijwilligers die het erbij moeten doen. Uh, en dan mogen we ook geen fouten maken. We moeten overal een tien halen. Uh, nou, vergeet het maar. Verslag was dat van Marcel Dekker. Volgende week. Lady Gaga is de beroemdste en invloedrijkste popster van het moment. Ja, internationaal ongeëvenaarde beroemdheid. Ze schrijft popgeschiedenis. Nee, dat, dat is natuurlijk heel zeldzaam. Zo af, af en toe heb je dat. En is het icoon van iedereen die anders dan anders is. En er is zoveel buitenkant dat je er niet achter komt wie zij zelf is. Volgende week in Caro, Goedemorgen Nederland, Lady Gaga, de droomkoningin van de popmuziek. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks hoe je te gedragen op het werk. Twee dames uit Wassenaar en Laren bieden hulp. Eerst nu het ochtentumeur van Siska Dresselhuis. Wat een schijnheiligheid druipt er af... van de affaire rondom de opgeheven Engelse krant News of the World. Iedereen die nu schande spreekt over de werkwijze van dit blad was er tot nu toe mee in zijn nopjes. Baas Rupert Murdoch, die er goed aan verdiende. De 2,5 miljoen Engelsen die de krant elke dag kochten. De journalisten die hem maakten. De politici die heel graag bevriend waren met deze journalisten. De politie die zich liet betalen voor tips. En er nog al die andere duizenden Engelsen die dagelijks de krant belden... met smakelijke nieuwtjes over bekende landgenoten. Zo was er bijvoorbeeld de receptioniste van een ziekenhuis die meldde dat Victoria Beckham zwanger was en of ze maar 10.000 pond voor dit nieuwtje kon krijgen. Heel veel mensen in en buiten Engeland die nu hun politiek correcte zegje doen en hun vingertje vermanend opheffen, hebben allemaal boter op het hoofd. Kilo's boter. Wat namelijk te denken van telegraafjournalisten die de kleine Ruben, enig overlevende van de vliegramp in Tripoli, op zijn ziekbed telefonisch interviewden? Of van mannen als Peter R. de Vries en Alberto Stegeman... die met verborgen microfoon en camera of undercover op pad gaan? Heeft Joram van der Sloot Nathalie Holloway nu wel of niet vermoord? En hoe gemakkelijk komt een buitenstaande Schiphol of Paleis Noordeinde binnen? En dan al die verhalen over te hoge declaraties van ministers... kamerleden en hogeschoolbestuurders. Allemaal gemaakt om misstanden aan de kaak te stellen... de macht te controleren en de democratie in stand te houden. Dat klinkt heel nobel. Maar is dat de echte? Is dat de enige reden? Of gaat het heel ordinair, net als in Engeland... toch vooral om de verkoop en de kijkcijfers? Nou ja, zolang ik liever lees over Maxima... die in New York met George Clooney is gesignaleerd... dan over de bijenteelt die in een neerwaartse spiraal zit... zal ik wel heel erg oppassen voor politiek correcte krokodillentranen. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Let's just lay it. Let's just lay. It. Knol met Glory Days, Golden Years. Het is vijf minuten, bijna vier minuten voor half elf. Etiketten op de werkvloer. Werknemers en werkgevers zijn hopeloos in verwarring over wat nou de correcte omgangsregels zijn. Goedemorgen, Anouk van Eekelen, specialist op het gebied van zakelijke etiketten. Goedemorgen. Hoe treurig is het gesteld dan? Niet het goede woord. Ik ben altijd heel optimistisch, maar het is gewoon jammer dat veel mensen het niet met elkaar eens zijn. We hebben een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de een zegt van oh, prima internetten tijdens vergaderingen. De ander zegt nee, dat is een hele grote ergernis voor mij. De een zegt ja, als ik een zakelijke sms stuur, verwacht ik dat die binnen een uur beantwoord is. De ander zegt dat kan ook de volgende dag. Ja, op dat moment creëer je gewoon onduidelijkheid en ergernis, terwijl dat helemaal niet nodig is. Want je kunt er ook gewoon afspraken over maken. Wat zijn verder grote ergernissen op dit moment op de werkvloer in ons land? Nou, de top vijf die uit ons onderzoek is gekomen. 1 uh, collega's die hun afspraken niet nakomen. Twee, mensen die onfris ruiken. En drie, toch wel mailen internetten en sms'en in een vergadering. Oh ja, onfris, dat is onfris. een hot issue. Ik wil even met u inzoomen op onfris ruiken. Hoe vertel je dat een collega netjes? Dat is, nou, kijk, dat is altijd een gevoelig onderwerp, ja. maar het is ook iets uh, wat wel zo goed is om eerlijk te vertellen. Want als iedereen over die collega achter zijn rug praat, uh, krijgt hij het op een gegeven moment toch wel door. Dus je kunt op een gegeven moment iemand apart nemen, dat doe je op een discrete manier. Dat is ook iemand wiens verantwoordelijkheid is om dat te vertellen. Hè? Dus het is altijd beter als een leidinggevende dat op een subtiele manier vertelt. Ja. En dan niet zegt iedereen ergt zich wel er al jaren aan, maar <laughs> gewoon zegt goh, hè, uh, dit is me opgevallen, uh, wellicht kun je daar iets aan doen. Gewoon uh, zeggen waar het op staat dan wel. Ja, je kunt er natuurlijk heel mooi omheen draaien, maar uiteindelijk, uh, als je de boodschap wil brengen, zul je toch duidelijk moeten zijn. Ja, je stinkt gewoon. En uh, oh, op, nou. je, op je slippers naar kantoor? Ja, dat kan natuurlijk niet. In de zomer gebeuren er veel vreemde dingen en mensen lopen er ja. ineens heel bloot bij, maar bloot wordt geassocieerd met niet zakelijk. Dus als je in een zakelijke omgeving werkt, ja, probeer dan wel zoveel mogelijk kleding aan te houden en kijk naar Zuid-Italië, Zuid-Spanje. Daar lopen ze zelfs als het uh, 40 graden is nog gewoon in pak. Maar ik vroeg net hoe treurig is het gesteld, maar is het, is het echt een probleem of niet? Nou, ik merk het veel hè, Lilian Woltering en ik geven beide al jarenlang training op het gebied van zakelijke etiketten. Ja. En wat we wel zien is dat er gewoon heel veel onduidelijkheid is. Mensen weten het niet meer. En dat is zo jammer. Want als uh, mensen op een andere manier met klanten omgaan. Hè? De, de ene stuurt een hele formele e-mail, de andere een hele informele e-mail. En ja, dan weet die klant ook niet waar hij aan toe is, wat de uitstraling is van het bedrijf. En dat is zo jammer. Ik bedoel, we zitten in een economische crisistijd concurreren op geld, dat houdt een keer op. Maar uh, concurreren op het gebied van service... ja, daar is nog een wereld te winnen hier in Nederland. Dus wat dat betreft zouden bedrijven zich gewoon enorm kunnen verbeteren... Uh, door er wat aan te doen. Nou, bent u uh, Wassenaarse? u woont daar. Uh, u bent ook actief voor de VVD daar, hè? Um, ja, verkeert u wel een beetje in dezelfde werkkringen als de rest van Nederland? Oh, absoluut, absoluut, hoor. Ja, maar uh, Wassenaar is, uh, uh, heeft wat vooroordelen, dat ja. begrijp ik. Maar Wassenaar heeft niet alleen maar villa wijken, dus... Uh, uh, dat, uh, dat is een, een verkeerd beeld van wassenaar. Nou, nee, en ik heb door mijn werk, ik werk bij hele verschillende bedrijven: uh, van advocatenkantoren tot een uh, slopersbedrijf. Dus uh, ik zie heel veel van werk in het Nederland. Ja, en toch zie ik een, soort, een beetje een strenge mevrouw voor me nu: uh, in, een, uh, in een mooie grijze plooirok. Uh, <lacht> nee, hoor. <lacht> nee, maar u bent, u, bent u streng? Of zijn er gewoon <lacht> dingen die eigenlijk wel mogen, waarvan we altijd gedacht hebben: ja, nee, ja dat moet je niet doen? Ontzettend veel. Kijk, wij zijn voor de moderne etiketten. Wij zeggen alleen, ja. het is handig als je afspraken maakt. En er kan ontzettend veel, eh, bijvoorbeeld de bruine schoenen eh, of laarzen... Bruine eh, schoenen, wat is daar ja, mee? Ja, zeggen he? mensen nog steeds dat dat niet kan. Terwijl onzin, zelfs Maxima ja. draagt het gewoon. Tuurlijk ja, is het geen mag probleem. probleem. Ja. Laarzen onder een mantelpak? Ja hoor, geen probleem. Nee, dus u bent helemaal niet zo streng eigenlijk. Nee, absoluut niet. Nee. nee, etiketten is er juist om ons makkelijker te maken. Mensen denken wel eens dat het alleen maar gaat om strikte regels. Ik heb eigenlijk maar twee regels. Ja. Eén, je verplaatst in een ander. En twee, voorkomen dat iemand zich ongemakkelijk voelt. Als je daar rekening mee houdt, kom je de hele wereld rond. Dank u wel, Anouk van Ekelen. Graag gedaan. Dank. Tot zover deze Karo, Goedemorgen, Nederland. Ik heb nog één kleine huishoudelijke mededeling voor u. Want ik zei dat we Tim Knol net draaiden met Glory Days en Golden Years. Is niet waar, was Charlie D met Apple Trees en Buzzing Bees. Zo ook weer rechtgezet. Tot zover deze Karo, Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En zometeen na het nieuws. Prem Radakisjoen met premtime. Prem, de bus is nog steeds kapot. Ja, ik zit te denken of, het, uh, of ik het ook permanent ga saboteren. Want we hebben jullie toch een lekker leven hier in de en studio. Lekker warm, ja, lekker warm en alles geregen. Nee, we gaan vanaf maandag wil volgen tegenaan. Waar we het over gaan hebben, Karel Johan, is de hongersnood in Afrika. Je hebt er zelf aandacht aan besteed, maar nu is de vraag... er zijn nog steeds prachtige reizen te boeken naar Kenia, naar Ethiopië, naar Uganda en is het nou slimmer dat je prachtige reizen daar naartoe boekt en lekker op vakantie gaat en gaat chillen en dan de plaatselijke bevolking help helpt, of moet je hier die ontwikkelingshulp -mafia gaan doneren, dat ze allemaal weer geld hebben zodat ze dure directeuren kunnen betalen daar gaan we het over hebben en het leuke is ik heb Henk Oost, dat is van een interkerkelijke stichting uit Urk ik heb Angelie van der Kerkhoff, een touroperator en ik heb Ahmed Farah, die nu in Kenia is, dus het wordt een hele volle uitzending en de luisteraars gaan mogen bellen Maar die sprak over etiketten en wat past luisteraars, Hij heeft dus gewoon zwart de Laila Slippers aan, waar ik vroeger als kind op speelde... Een met tegering. een spijkerbroek, ja, met een spijkerbroek. Maar hij heeft één ding mee waarom hij zich dit alles kan veroorloven... namelijk zijn sonore stemgeluid. Hier is Jan van der Putten met het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. Fort Nike is bereid om te praten met Greenpeace. Vanmorgen in Greenpeace een t-shirt waaruit vloeistof drupte aan de gevel van Nike in Hilversum. Uit protest tegen milieuvervuiling van fabrieken in China waarmee Nike zaken doet. En vanmiddag is er een gesprek. De Maréchaucee heeft drie mensen opgepakt die vloeibare cocaïne zouden hebben gesmokkeld. Die cocaïne met een waarde van 9 miljoen euro was verstopt in een zending Tropische Vissen uit Colombia. Op Sulawesië in Indonesië is de vulkaan Lokon uitgebarsten. As, lava, zand en stenen worden honderden meters de lucht ingeslingerd. En in Minnesota gaan overheidsdiensten weer open... omdat er overeenstemming is over de begroting. In de Amerikaanse staat waren parken en kantoren twee weken dicht... en zaten ambtenaren thuis. En op landelijk niveau in Amerika dreigt dat ook te gebeuren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A29, Bergen op Zomer richting Rotterdam, is Rijkswaterstaat nog steeds bezig met een spoedreparatie van de weg. Tussen Afrit, Numansdorp en Barendrecht, een file van 6 kilometer daarom. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter via de Moerdijkbrug rijden. Op de A59, Zonzeel richting Oost tussen Maaden en knopend Hoijpolder. daar staat wel een file van 2 kilometer. Het is Radio 1, NTR, Premtime, Premradakation. Bijna 10 miljoen mensen in de hoorn van Afrika gaan dood. Ze gaan dood omdat er de grootste droogte is in 60 jaar. De Verenigde Staties en de Verenigde Naties en alle hulporganisaties roepen om om geld te storten. Tegelijkertijd, luisteraar, kunt u prachtige reizen boeken naar Kenia, naar Somalië, naar Ethiopië en zelfs naar Oeganda. Wat is nog slimmer? Geld doneren naar ontwikkelingshulporganisaties of Giro 555 of een prachtige vakantie boeken naar Ethiopië of Kenia. Wat vindt u? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaatntr.com. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Henk Oost uh, uit, uh, van IC uit Urk. Om hoeveel mensen gaat het op dit moment in dat gebied? Nou, In de hoorden van Afrika gaat het ongeveer om uh, 10 miljoen mensen. Oh. Ik ben zelf betrokken uh, bij Ethiopië. En daar is het uh, ongeveer 4,5 miljoen. Wat is precies het probleem? Nou, Het probleem is eigenlijk uh, twee lij. Uh, het gebied... Uh, in het zuiden van Ethiopië is uh, al jaren droog. Da dat is een structurele droogte. Daar moet wat aan gedaan worden. Maar er zijn ook gebieden waar alleen maar dit jaar een droogte is. En waarvan we ook verwachten dat er de volgend jaar de droogte weer voorbij is. Die hoeven alleen maar dit jaar hulp te hebben. Oké, okay, u bent van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea. Hoe lang bestaat ICL? Al sinds uh, 1973. Dat begon toen eigenlijk uh, toen, uh, bij de eerste hongersnood in 1973. Ja. Ja. En wat doen jullie allemaal precies? Nou, uh, we zijn heel erg bekend vanwege onze visserijprojecten, maar mm -hmm. we doen uiteraard ook uh, landbouw. Bij welke visserijprojecten, vertel? Uh, in Ethiopië uh, uitsluitend. Ja. Uh, in Ethiopië is het, het grootste meer, is ongeveer net zo groot als uh, de oude Zuiderzee. Mm. Nou, uh, daar zijn wij ergens een beetje begonnen. Maar in principe doen we visserij op wel vier of vijf meren. Oké, okay, en dan leren die mensen dus dat ze zelf hun vis kunnen vangen... en hoe ze het ook kunnen verkopen, zodat je mensen kan voeden. Ja. Oké, okay. goedemorgen Angelie van de Kerkhof. U bent van Angelie Travel. Goedemorgen. Ja, u bent de tour operator Waar biedt u reizen naartoe aan? Oh, nou, dat zijn een hele hoop landen. Maar ook een hele hoop landen in Afrika. Zoals? Uh, Kenia, Tanzania. Uh... Somalië? Nee, Ethiopië. Ethiopië wel? Rwanda, Rwanda, okay. Zuid-Afrika. Uh... Nu heb ik een dilemma. In Kenia gaan er mensen hartstikke dood... daar aan die grens met Ethiopië. Tegelijkertijd, want even voor de duidelijkheid... ik heb vrienden die er naartoe zijn gegaan... je gaat prachtige boeken naar Kenia. Hè? Ja, dat klopt. Slapen dat klopt. bij de Masai. Ja. Uh, dat zijn die lange mannen. Uh, mooie, mooie zwembaden, feeststerrenhotels. Ja. En, en, en, en hoe je de hoestad van Kenia ook alweer... dat is echt een, een wereldstad, hè? Nou, Robi. Ja. Ja. Nou ja, weet je, het is, ik, ik denk al dat ik de vragen al een beetje ga begrijpen. Ja. Uh, het is een beetje dubbel, natuurlijk. Uh, als je een hulporganisaties uh, uh, geld geeft, dan uh, wordt er ook ter plekke ook zeker wat, wat gedaan. Als je landen toerisme geeft, dan is dat natuurlijk ook een, krijg je daardoor toch een bepaalde welvaart. Ja, en ik denk. Uh, in plaats dat ik geld ga doneren aan VVV... laat ik maar een prachtige reis boeken naar Kenia. Ja, dat is natuurlijk altijd fijn voor jezelf. Is dat is natuurlijk heel erg fijn. Kijk, het zou natuurlijk, ik kan natuurlijk nooit garanderen... van het geld wat daar uh, terechtkomt in deze landen... Uh, door middel van toerisme, wat dan even evengoed terechtkomt... voor uh, hulporganisaties. Nou, ik weet ook niet dat ze geld geeft aan een hulporganisatie... wat er van terechtkomt. Ja, dat klopt. Ja. En dat klopt. En dat klopt helemaal. Terwijl als ik, ik in Kenia ben nu... met een prachtige reis bij u geboekt... Kan ik daar lokale mensen wat geven? Kan ik vragen uit welk? Want voor, voor mijn begrip, hè, als je in Nairobi bent, is er daar ook honger? Nee, Nairobi niet. Het is een, is een grote stad. En natuurlijk heb je natuurlijk in Nairobi ook wijken waar het niet, waar het niet zo dendrend is. Ja. Maar het is inderdaad, kijk, je krijgt natuurlijk ook heel veel toeristen. Die zoeken bijvoorbeeld uh, lokale schooltjes op. Die geven een donatie. Wat natuurlijk altijd goed terechtkomt, of wat altijd goed is voor de kinderen. Maar uh, je hebt natuurlijk als. als uh, de toerist komt zelf niet meer in, zo noordelijk in dat gebied, was het waar zelf. Waar de hangen, met, okay, ja. Weet u wat we gaan doen? We gaan een van de luisteraars de kans geven om na te denken. Want u hebt nu van beide kanten uh, uh, uh, uh, uh, het verhaal gehoord. U kunt bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar primtimeapenstaatntr.nl en de triets kunnen naar hashtag In Radio 1. Mijn vraag is simpel. Zullen we massaal op vakantie gaan naar die landen? Of moeten we geld starten op Giro555, mijn voorkeur luisteraars gaat massaal op vakantie gaan naar die landen, want dan besteed je het geld direct en dan kan je ook zien dat Afrika veel groter is dan Europa en straks gaat mevrouw uh, van de Kerkhof ongegeneerd reclame maken voor alle reisproducten die ze verkoopt, maar ik geloof dat Momo en Hans een prachtig Afrikaans liedje hadden uitgezocht. Uh, Momo, je moet mij even vertellen wat dit lied betekent en van wie het is. In elk geval, ja, hartstikke leuk liedje, maar Momo, weet je van wie is dit liedje weet je wat het betekent? Nee, Mo, Ruisteraars, Momo, Saru en Hans Twint hadden dit lied uitgezocht, maar die weten natuurlijk niet wat het betekent. Ik ook niet. Wie ik wel aan de telefoon heb is Samuel Megutu. Goedemorgen, Samuel. Ja, goedemorgen. Waar, uh, waar, waar ben jij geboren? Ethiopië. En hoe lang ben je al in Nederland? Uh, 40 jaar, zo het. Oké, okay, Samuel, leg me wat uit. hè. Wat moet ik nu doen? Want je hebt, uh, even kijken, mevrouw van de Kerkhof van Angelie uh, uh, Travel. Je hebt prachtige reizen naar Ethiopië als je dat wilt, toch? Ja, ja, ja, zeker, tuurlijk. Ja, want ik heb vrienden die die reizen hebben gemaakt en het schijnt een ontzettend mooi land te zijn. Klopt dat, Samuel? Ja. Oké, okay, wat moet ik doen? Moet ik geld geven of moet ik een reisje boeken naar Ethiopië? Nou, uh, uh, ik zou zeggen, de vakantiegangers, die, die, die, die neem ik eens niet kwalijk. Eigenlijk, de hulpverleners, die gaan al op vakantie daar. Als je daar naartoe gaat, hoe hulpverleners daar wonen en leven... Werken, dat is meer een vakantie dan een vakantieganger die naartoe gaat. Een vakantie die er naartoe gaat, die ziet het land. Euh, als je een uh, als je ruim denkt, die, die, die vat iets op en die, die komt misschien met het idee om te helpen. Maar als je hulpverleners daar ziet, die staan tijdens een lunch gewoon met een jeep in de rij voor een parkeerplaats bij Hilton. Wauw, wauw, wauw, wauw, ga even adem. Ik zie u knikken, mevrouw van de kerkhof. Ja, <ori brushing> hij heeft wel gelijk. Ja. Kijk, ik bots zeker heel veel hulporganisaties aan. Dat ik soms wel denk: van kijk, er wordt, heel veel wordt hier georganiseerd, maar ze kennen het land helemaal niet. Ja. ja? En dan kun je zeggen: van we gaan dit doen, en we gaan dat doen, en we gaan dat doen. Maar als jij de situatie in het land niet kent, dan daar is het gewoon, die infrastructuur is zo anders. Ja, en dat zie je natuurlijk, wij botsen daar geregeld tegenaan. Je hebt kleine organisaties, particuliere organisaties. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, uh, ik ben gepensioneerd, ik ga bijvoorbeeld in een land wonen. Hè? Ja. En dat zie je in Kenia, dat zie je in Ethiopië. En deze kleine particuliere uh, stichtingen, dat is fantastisch. Ja. Die worden, als je die kunt stimuleren en die kunt prikkelen... Dus organisaties als IC uit Urk van meneer Henk Oost? Bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar zitten jullie ook ooit in het Hilton Henk? Uh, uh, nee, uh, wij, weten, wij weten wel waar het is. <laughs> <laughs> uh, maar uh, uh, daar zitten wij dus niet. En nu is het Hilton nog niet eens het uh, duurste hotel daar. Uh, uh, en daar komen we ook niet. Maar, uh, wij zitten daar in uh, veel goedkoper hotels. Ben jij uh, zelf ook naar Ethiopië geweest? Nou, ik ben daar één keer geweest. Hoe uh, oh, lang, lang geleden? Twintig uh, jaar geleden. En, en, en Samuel, wanneer ben jij voor het laatst geweest? Uh, 2008. Hoe, hoe is de situatie? Kan jij de gemiddelde Nederland. Kijk, ik denk. Ach, heel Ethiopië, één pot, naadzielig, alleen maar dode neger is daar. Kan je even voor de mensen die Dommerikken zoals ik uitleggen hoe dat land in elkaar zit en in welk gebied er nu hongersnood is? Eh, uh, uh, uh, honger. Uh, to, in Etiëpia, het probleem ligt eigenlijk in het zuiden en zuidoosten op dit moment, tegen Kenia, de grens van Kenia en Somalië. Uh, Ethiopië heeft twee kranten. Ethiopië heeft heel veel potentie en eigenlijk heel rijk aan, uh, aan grondstoffen, dat nu door China, China wordt geëxploiteerd en het wordt geregeerd door een, een dictatoriale regime. Dat is het probleem. Het dus het is probleem... eigenlijk, het is, Samuel, het is eigenlijk een politiek probleem? Ook, het is een politiek probleem, omdat toen ik hier kwam was er ook hongersnood. Ja. 40 jaar geleden. Ja. En nu is er hongersnood. En de tussen, is een van de, tussen die, die tijd is er nog een van de grootste hongersnoden in Afrika geweest. En wat hebben de hulporganisaties tot nu toe gedaan? Wat hebben mensen gedaan? Wat hebben de regeringen gedaan? Ze hebben eigenlijk een, uh, helemaal niet... Uh, nou ja, ze hebben de acute problemen geopge, uh, geholpen. Maar niet uh, een, oplossing, uh, een oplossing bijgedragen die eigenlijk altijd zal zijn. We hebben een industrie gemaakt dat je ze elke keer Samuil. kunt gaan... Ik voel, ik voel sabine. het grappig is, als ik over Suriname praat, heb ik net zo woede zoals jij nu praat daarover. Maar wat is nou het beste? Vind je dat ik geld moet storten op VVV of je dat ik een reisje moet uh, boeken bij mevrouw Angelie Treffel of bij andere reisorganisaties? Ja, op, op dit moment moeten we zeker helpen, want er zijn mensen die... Maar met uh, een reis die... of met geld storten? Wat adviseer je me? Uh, nu geld storten. Niet, okay. er, mensen moeten gered worden van de dood, uh, van hongerdood. Hey, je dankjewel Samuel en veel sterkte. Luisteraars, wat ontzettend leuk is, we hebben uh, Dag Ahmed Farah. Bas, hey, wat klinkt die goed? Achmed, zou je de luisteraars willen vertellen waar je nu bent? Uh, ik ben nu nog in Nairobi op weg naar uh, binnen, uh, de komende uur. Naar de Dab. Mm -hmm. Waar ze nog kamp. En niet alleen naar de Dab, ik wil uh, de grens oversteken naar Somalië. Uh, wat wil waar je dan... de mensen dan echt vandaan komen. En uh, na namens wie ga je dat allemaal doen? Uh, gewoon ik alleen. Namens niemand. Ja, maar ben je gek? Ben je gestoord? Waarom doe je dit? Uh, Waarom doe je dit? De luisteraars oh, weten niet wie je bent, Ahmed. Doen. Nou, ja, oké, okay, uh, ik hoorde net ook er iemand uh, bij jou uh, die het gast is. Ze zei, uh, veel mensen willen daar naartoe gaan of iets doen. Maar ze hebben geen flauw idee hoe, zitten, hoe dat land aan elkaar zit hoe het is. Uh, internationale media die komen, dan gaan we naar de kampen, laten we wat beelden zien, discussie hier en daar. Maar uh, ik als een Somaliër die de taal begrijpt en landen kent, ook hoe glits in Nederland, kan daar makkelijk uh, actie krijgen. Ik weet precies wat er gaat Voor de, gang, de duidelijkheid, luisteraars. Ahmed, een van je stort af en toe dat voor de duidelijkheid. Solema heeft Ahmed opgespoord in Kenia. Ahmed en ik kennen elkaar van wat je noemt de, de, de dagelijkse tegenkomen. Ahmed is van Somalische afkomst en hij gaat dus nu daar naartoe om een beetje uh, uh, vanuit zijn kant het te belichten. Nou, leg me uit, Ahmed. Je bent nu in Kenia, in Nairobi. Dus maken die Kenianen ja. zich druk om de honger die heerst in, de, in het zuiden? Um, ja, de wel wel zorgen en dat was uh, alle andere mensen die nu opeens zorgen maken, want uh, dit is niet echt gisteren of vandaag begonnen. Het uh, is dus nu gewoon, de, uh, ja, de emmer is nou vol en mensen verhongeren niet, terwijl er eerder iets uh, gedaan kon worden. En wat er nu gaan is, is, dat iedereen opeens zegt van oh, uh, oh, oh, oh, mensen hebben nou honger. Maar ik ben al uh, ongeveer een jaar uh, hier uh, uh, bezig, zeg maar, ik kom steeds weer terug om te belichten. En uh, uh, ja, iedereen maakt wel zorgen, maar uh, ja, mensen hebben nu iets nodig. Om, om te eten of te drinken of iets te doen. Het is echt, ja, echt, uh, ik kan het niet eens beschrijven, uh, Brian. Oké, okay. Ahmed, blijf even hangen, want ik ga even wat tweets. Freek die zegt: 12 miljard voor Griekenland, 10 miljard voor Portugal, 10 miljoen voor bestrijding van de piraterij, laat een paar melatjes naar de hongerlanden gaan. Goed voor daar, goed tegen piraten, dan kunnen we straks weer geld verdienen. En Dick zegt, nee prim, niet nog meer vliegen, wat zeg je toch iets doms. We hebben de laatste olie hard nodig om straks onze huizen te verwarmen. Door daar naartoe te vliegen met z'n allen, geef je even een korte periode van rijkdom. Ja, dat kan ook. En Frank Elvers, onze vaste meren, die zegt... ...de EU legt invoerkosten op de producten uit Afrika om de Europese markt te beschermen. Het gevolg hiervan is dat het rendabel is, niet rendabel is om handel te drijven met Afrika. Goedemorgen meneer Burger. Ja, heel goedemorgen. Nou, uh, heel snel. Om te beginnen, wij hebben in Nederland zo'n beetje de beste watertechnologie van de wereld. Als onze regering nou stopt met al die miljarden naar Brussel, naar Oeruska, naar Libië en, ont uh, en uh, uh, uh, ontwikkelingshulp te stoppen, dan moeten ze gewoon een organisatie naar sturen over heel Afrika, waterputten boren, ja. plus nog eens van al die miljarden gewoon een miljard extra geven ja. voor de mensen die honger lijden, kijk, dan zie je op de goede weg, maar niet aan die, aan die organisaties. Ik zie mevrouw van het? de kerkhof knikken, meneer Burger. Zet u? Ik zie mevrouw van de kerkhof van Angelique van ja. knikken, ja. Hij is ja. echt helemaal gelijk. Weet u waarom? Ja. Omdat al, bijna al de organisaties, pas geleden gebeurt ook van hars, noem maar op. Dat is een stukje criminelen. Ik bedoel, dat geld komt niet bij de mensen. Maar ja, laat daarom ook later staat voor zorgen dat er ook een goede begeleiding en goede controle over is. Dus niet van die organisaties geven. Kappen mee. Ja, maar mag ik nog wat vragen? Hey, uh, Ahmed Farah, je hebt dit gehoord. Ja. Um, eigenlijk is, zou dit niet helpen, hè? Want er is daar een politiek probleem. Ja. Want meneer Burger, om u even uit te leggen... Ja. Um, je kan prachtige irrigatiekanalen maken, maar in dat gebied moet er al twintig jaar een burgeroorlog. En ze hebben prachtige kanalen ooit gemaakt. Alleen, uh, ik kijk naar Henk die zijn toen opgeblazen, hè? Nou ja, dat gebied uh, dat ken ik uh, niet zo heel erg. Maar het is natuurlijk wel zo, als het uh, politiek uh, niet juist is, dan is het uh, wel dweilend met de kraan open. Ahmed, dat, dat gebied ja. kan zo gered worden als ze maar geen oorlog meer voeren, toch? Um, nou, Brem, um, de afgelopen, week, ik weet niet of je de nieuws hebt gevolgd. Uh, Al-Shabaab, de Al-Qaeda-gealineerde uh, groep in Somalië, die hebben verboden om de internationale eet. ...daar te opereren om iets te doen. Mensen worden ontvoerd, maar ze worden vermoord. En niemand ging de afgelopen twee jaar daar iets doen. Ja. Uh, waardoor gewoon niemand kon helpen en de situatie overal De enige wat men wist is de biraterij. En de, um, ja, er de biraterij meestal. Ja. Dus vandaar is het nu echt niks meer. Kijk, er is geen regen, geen water. Mensen kunnen ook niet eigen voet uh, creëren of... Uh, uh, ja, ze konden helemaal niks doen. Vandaar dat gewoon iedereen opeens naar Kenia komt, naar Utopia. Want je hoort het ook, hè? er is een hongersnood in Ethiopië, Kenia en Somalië. Maar dat zijn alleen maar de regio's waar Somaliërs wonen. in ook daarin, daar het gedeelte waar Somaliërs wonen, in Kenia waar Somaliërs wonen en in Somalië. Het gaat dus echt en, om, om een, een soort grensgebied. Ja, Ahmed, het gaat dus om een grensgebied, wat grenst tussen Ethiopië, Somalië, Kenia, Somalië. Ja. En een beetje Uganda. Exactly. Ja. En mensen komen nou hierheen omdat ze nou wegvluchten van die, Al-Shabaab. <coughs> omdat men niet daar naartoe kan gaan om daar eten uh, te brengen. Ja, dus er komen uh, ze hierheen uh, wat veiliger is, om dan, ja. Ja, want ik kreeg van Ina Dijsselbergen een tweet en die zegt... 'Dabab is het grootste vluchtelingenkamp kamp ter wereld. Daar kan je gezellig kamperen, toch prim get real. En uh, Dick zegt, Afrika is een continent waar eigenlijk niets niet geliefd kan worden. Er is niets, er kan niets verbouwd worden. Ahmed, kijk, Afrika bevestigt hiermee alweer hun imago van een continent waar niets kan en waar de reiders volk laat vernietigen vanwege oorlog. Ja, nee, niet heel Afrika. Gaat u gang mevrouw. Niet heel Afrika. Kijk, ze hebben natuurlijk wel gelijk. En net met toerisme. Toerisme is heel leuk, maar dat geld wat uit toerisme komt... zal niet daar komen waar het moet, uh, moet komen. Hè, zo realistisch moeten we gewoon zijn. Ja. Het zijn gewoon landen waar het fantastisch is op vakantie te gaan. En tuurlijk, als je op vakantie gaat, dan help je de lokale bevolking... en iedereen help je er een beetje bij. Maar waar het om gaat, en meneer Burger heeft daar helemaal gelijk in... waar het om gaat, in die gebieden, daar komen hij... Het, ...praktisch geen toeristen. Maar als ik bij u nou een reisje naar Kenia ga boeken... Ja. Uh, ...wat hebt u in de aanbieding? Ik heb wat u wil in de aanbieding, wij maken maatwerkrijzen. Dus dan, dan, dan, en, dan, dan... ...ik zeg oké, okay, mevrouw en mijn kinderen, we willen... Uh, ...strand, heb je strand in Kenia? Ja, tuurlijk, je hebt uh, volop strand in Kenia. <lacht> en, en, en kan ik dan in een hotel lekker chillen? Tuurlijk, maar dan, dan krijgen jullie net niets mee... Want daar eigenlijk het probleem is in Kenia. Ja, maar ik wil daar het probleem niet zien. Ik wil lekker chillen en van de zon genieten. Ja, maar dan kom en ik beetje... terug met de vraag, wat Dat is beter, 555 of, of Tresme? Ja, ja, dan denk ik. Als ik zo, in zo'n hotel zit, dan verdient de doorboy. Ik neem een taxi, ja. ik ga dingen. Dus toch, Ahmed, wat zou ik moeten doen? Geld storten of uh, naar vakantie, met vakantie gaan? Geen geld storten, geen geld storten. Laten we onze F-16's van die voedselpakketten droppen. Van in en overal de oorlog voeren. Ja, maar dat is, nee, dat is ook dat niet de oplossing Dat hoor. is geen oplossing. Nee, nee, nee. nee, nee. nee je, je helpt ze vandaag en morgen niet. Ja, dat is geen oplossing. Absoluut geen oplossing. Nee? Nee. nee. Oké, okay, uh, hang meneer Burger nog even af. Oké, okay, meneer Burger, hartstikke bedankt voor het bellen, dan kan uh, Suleyma de volgende bellen erin gooien. Uh, Ahmed Farah, wat ga je nou allemaal doen? Uh, ga je nog regelmatig contact nee, hebben met de heb Nederlandse media? Nodig. Wat zegt Ga je nog regelmatig contact hebben met de Nederlandse media? Uh, nou, ik heb nou uh, met um, de NOS uh, gesproken en de uh, ATL Nieuws. En uh, ja, u ook, nou WNR. Uh, maar uh, ja, dat probeer ik. Oké, okay. dat probeer je in elk geval te doen. Ahmed Hanouk. Uh, ja. Ja, wat zei je? Um, ja, de lijn De uh, Ik heb last niet gehoord. Wat zei je? Ja, dus jij probeert, blijft ons op de hoogte houden van wat er daar gebeurt? Ja. Oké, okay. hartstikke bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Ik stel het zeer op prijs. Um, ik kijk even naar Henk Oost uh, uit van de stichting IC uit Urk. Wat zijn jullie op dit moment aan het doen voor de omgeving van Ethiopië, Eritrea, behalve de projecten die jullie al deden? Nou, uh, in het uiterste zuiden van Ethiopië, waar dus de honger is, daar zijn wij niet betrokken. Ja. Wij, uh, wij werken uitsluitend uh, met Ethiopische hulporganisaties. Dat doen wij dus niet zelf. Uh, wij zitten dus ook niet in het hiltom en, en met een jeep uh, rondrijden. Want dat hebben we er allemaal niet. Maar die hulporganisaties waar wij mee werken... die zijn niet actief in het uiterste zuiden van Ethiopië. Want Ethiopië houdt dat ook liever uh, in eigen handen. Ja. Kijk, een paar jaar geleden heeft Ethiopië uh, gezegd... dat als er een hongersnood uitbreekt in Ethiopië... willen ze dat zelf intern oplossen. Nou, uh, ze doen hun best. Alleen... Uh, dat, luk, dat lukt hen dus niet. Maar ze zijn erg terughoudend met het aanvragen van hulp uit het buitenland. Aha. Dat, en, dat, hebben ze dan nu, dat doen ze dan nu toch wel, en maar uh, ze voelen zich daar niet gemakkelijk onder. Oké, okay, wacht even, ik heb iets leuks aan de telefoon. Luisteraars Erik Korton van Serious Request 3FM. Goedemorgen, Erik. Hé, hey, ben hallo. Ja, want jij. Uh, jij bent ook een van die mensen die ieder jaar een scha uh, schaamlab organiseert en dan heel veel geld ophaalt wat verspild wordt aan de uh, aan de, uh, hoe noem je dat, hulpmafia. En ik begrijp vast alleen maar dat je boos op me bent. Waarom ben je boos, Erik? Nou, om dit soort onzinnige opmerkingen die je maakt Brent. Want uh, een schaamlab organiseren voor de, ver, door de verkwistende organisaties, daar moet je, je toch even wat beter ergens op inlezen hoor. Want Waarom? Je, je, nou, je slaat een paar stappen over. En dat is dat op het moment dat, we, dat uh, deze mensen die daar nu werkzaam zijn. niet alleen nu, maar al jaren werkzaam zijn. daar heel goed werk doen en ervoor zorgen dat dat dingen wel degelijk uh, voor elkaar komen. Uh, deze hongersnood. <coughs> sorry. Hele. En dit drama wat, wat zich daar nu voltrekt. is iets wat zich in de laatste jaren heeft opgebouwd. En dat is een combinatie van factoren. Dat is een combinatie van factoren, uh, dat is droogte de stijgende voetbalprijzen, waar wij als Westen natuurlijk ook voor een gedeelte te aan zijn. En dat is niet alleen uh, toeval en verkwisting, Prem. Maak ik wat vragen, Erik. Weet je ja, hoeveel ja. de Ethiopische regering heeft uitgegeven aan aanschaf van tanks en wapentuur? Prem, watentuif? allemaal prima. Allemaal prima. Maar moet je, moet je ze dan maar gewoon laten stikken, die mensen die daar niets mee te maken hebben? Oké, okay, uh, lieve Erik. Uh, trouwens, ja. even voor de duidelijkheid. Het hoeveelste jaar gaat Serious City Quest dit jaar zijn? Het gaat even niet om serieus Nee, nee, maar ik, ik vind ik het duidelijk ook... leuk dat je het doet. En ik, ik weet dat je uit betrokkenheid belt. Dus ik wil even dat jij jou, dat de luisteraar begrijpt... voor de mensen die niet naar 3FM luisteren... Ja. waar het vandaan komt, jouw woede. Want ieder jaar organiseren jullie op 3FM het glazen huis. Ja. En dan proberen jullie geld op te halen voor een goed doel. En dat jullie ja. al een aantal jaren. En daar geloven jullie heel erg in. Ja. En, en, en daarmee halen jullie geld op. En, dat, en het hoeveelste jaar gaan jullie dit jaar weer doen? Ja, natuurlijk gaan we dat dit jaar weer doen. Dit jaar hebben wij een, een, een, een wat ander thema. Maar ik ben drie jaar geleden in die kampen inderdaad geweest. Waar toen de situatie al nijpend was omdat er gewoon... Uh, 250.000 mensen in, een kamp in kampen zaten waar er maar 90.000 in passen. Ja. En nu komt daar dus die fac de factor van de droge en, uh, en de voedselprijzen bij. En die oorlog in Somalië die maar doorgaat. Je kunt die mensen die daar in die kampen zitten die oorlog niet verwijten, Prem. Dus daar zul je iets aan moeten doen. Maar en kunnen die hulp? Maar mee vragen? Nee, nee, wacht even. Ja, ga maar als ik straks hoor dat het dan aan staten overgelaten moet worden. En aan de Nederlandse staat. Dan kun je er in ieder geval uh, zeker van zijn dat er nu niks gebeurt. Want dat duurt veel te lang. En dan zeg ik, in mijn cynische houding... Ja. die hulporganisaties, die grote hulporganisaties... waar de directeuren meer dan 100.000 euro per jaar verdienen... waar al die mensen niet gratis werken en dat niet voor een, een minimumloon werken. Dat hebben. is een andere discussie, Prem. Waarom? Dat is een andere discussie. Ga jij, weet je, weet je hoeveel uur die directeur van het Nederlands Rode Kruis werkt... als hij dat gratis moet doen, kan hij niet wonen. Nou, dan kan aan het ook doen voor 42.000 euro, niet voor 120.000 euro. Ja, dat is een andere discussie, Prem. Nee, want maar het wordt betaald weet... uit mijn donaties. Ja, dat is prima. Maar het, het is een andere discussie of iemand binnen zo'n organisatie te veel verdient... of dat die mensen daar hulp nodig hebben. die hulp die krijgen... Maar Erik, de... als ik hier een euro geef... hoeveel komt er bij die mensen terecht? Heb je dat ooit onderzocht? Heb je onderzocht dat hoeveel geld, geld er voor... verspild wordt aan, aan, aan, aan grote jeeps? Hoeveel geld er verspild wordt aan PR Connemus? Die heeft me ooit verteld dat er bij die vluchtelingenkampen kwamen... schaarse water werd gebruikt om de jeeps te wassen... zodat ze goed bij de camera in beeld kwamen. Dat We zijn niet, die en organisaties. Zo zijn er, en zo zijn er overal dingen te bedenken. Ik kan je, ik kan je één ding te vertellen op het moment dat ik vanuit het zuiden van Kenia naar het noordoosten moet, dat ik, dat, uh, als, ik als, als daar een konvooi van het Rode Kruis naartoe gaat om daar hulp te verlenen, is het handig dat ze daar in een auto naartoe gaat die die wegen aankan. Ja. ja, en dat zijn de auto's die toevallig vierwiel aangedreven zijn, en die het ook blijven doen, ja, want dat anders klopt kom je wij. er niet. Oké, okay, ik ga even naar Angelique van de dat Kerkhof. Dat heeft, uh, heeft me Erik natuurlijk wel gelijk in. Als jij hulp biedt, moet je wel, wel kunnen komen. En dan kun je inderdaad met een 4x4. Henk Oost? Nou, uh, als wij in Ethiopië zijn, gaan we ook altijd met de voorwieldrijf. Behalve als je in de hoofdstad rondrijdt. Maar daarbuiten heb je echt een voorwieldrijf nodig. In het zuiden, vooral okay, het zuiden. Luisteraars, uh, laten we het zo wegen. doen. Ik denk ja. niet dat ik het eens zal worden met Erik Korton. Maar vanuit zijn beleving snap ik wat hij bedoelt. Ja, en als u het eens bent met Erik, moet u vooral storten op Giro 555. En als u net zo'n cynicus als Prim bent... dan moet u maar gewoon een prachtige reis boeken bij Angeli Treffel. Of moet je geld geven aan IC uit Urk. Ding ja. zeggen, want ik, ik begrijp jouw cynische houding ook wel. Alleen, ik wil daar heel erg niet aan. Omdat ik namelijk af en toe, als ik daar ben, zie wat het wel doet. En dat vind ik het allerbelangrijkst. Oké, hartstikke bedankt Erik Kortland Hartstikke bedankt Henk Oost van IC uit Urk En van der Kerkhof Touroperator van Angelie Travel uit Laren Luisteraars, Renuka Giawanwen heeft mij op 11 juli opa gemaakt Ze is bevallen van een prachtige tweeling Een zoon en een dochter Mijn vriend René Sugrula is vandaag 50 jaar geworden En ik heb weer een fantastische week gehad Dus luisteraars, waar zou ik zijn zonder u, tumbin Bin Toombin ja hoe kan het in de wereld komen? Kunt je nog steeds? Het liedje wat we in het begin draaiden was van Harry Kimani. Het heet uh, Haya. Hij komt uit Kenia. Hij is zelfs op het North Sea Jazz Festival en het festival mondiaal gespeeld. En het is gezongen in het Kik En zijn muziek gaat over de alledaagse leven en problemen die men daarin tegenkomt. Een van de problemen die wij hebben is dat Sulema El Galdi, Anouk, Tulner, arts, Hans, Momo Momosari... Momo Zaroen, Marien Albertsmoer en Barbara van der Kles... ontzettend dankbaar zijn dat u iedere dag naar ons luistert... en dat u dat blijft doen. Zo meteen krijgt u weer Jan van der Pudde en Deborah ons met het fantastische programma De Proloog. Ik weet niet of ze wat gaat vertellen over de kansen van Alberto Contador... maar ik hoop dat hij de tour wint. Primetime is een NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Tot maandag. Shalom. Dag. Ik ben een beetje